4 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Op het Zuidplein in Rotterdam hebben zo'n 50 mensen de moord herdacht... op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Ze deden dat met een lawaai-protest... omdat volgens hen Wiels altijd veel ruchtbaarheid aan zijn meningen gaf. Er was een brassband en mensen blies op fluitjes en sloegen met lepels op pannen. Namens de Nederlandse regering was minister Plasterk aanwezig. Hij gaat komende week ook naar de begrafenis van Wiels. Eerder vandaag was er op Curaçao een stille tocht. Zo'n 4000 mensen liepen van de kathedraal van Willemstad naar het strand... waar Wiel Zondag werd doodgeschoten. In Egypte is het proces in hoge broek begonnen tegen oud-president Mubarak... en werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld. Mubarak wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 800 betogers... tijdens de volksprotesten die leidden tot zijn vertrek. Zowel hij als de aanklagers waren ontevreden over het vonnis... Het hoge beroep had vorige maand al moeten beginnen, maar op het laatste moment trad de rechter terug. Vandaag is de aanklacht voorgelezen, daarna verdaagde de rechter de zaak tot 8 juni. In een Turkse plaats aan de grens met Syrië zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 13 doden en 18 gewonden gevallen. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zaten de bommen verstopt in twee auto's. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag in de plaats Rehanli. Een van de autobommen explodeerde bij een overheidsgebouw, de ander bij een postkantoor. De westvleugel van het Witte Huis is korte tijd ontruimd geweest na een brandalarm. Volgens de brandweer gebeurde dat nadat er rook uit een meterkast kwam. Hoewel het kantoor van Obama ook in de West Wing ligt, is de president niet in gevaar geweest, meldt CNN. Volgens de brandweer raakte niemand gewond. Het weer. Afwisseling van zon en buien. Tegen middernacht meer buien en aan zee mogelijk windstoten. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Nou, nou, tegels zetten! Haha, ja, jouw klus verdient een echte vakman.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 Goedemiddag, nog een half uur op je straks. Een geweldige 80 seconden van Jorik van Noorden. Maar ook nog twee gasten hier aan tafel. Daan Bartels. Hij stelde het boekje Nieuwe Klassiekers samen. 21 verhalen over 21 liedjes met eeuwigheidswaarde. Ja, Poëzie uh, in uh, kleinkunstennummers. Aan de andere kant ook een, een, een echte poëet, een dichter aan tafel. Zet Brian. Um, geïnspireerd door. Uh, het feit dat je niet meer in Friesland woont, eigenlijk. Ja, daar komt het op neer. Ja, en door alle reizen die ik maak als dichter, zeg maar naar Nicaragua, Indonesië, Zimbabwe, en dat soort ja, dingen. Ja, je komt nog eens ergens daar. Kom jij zover met uh, die klein uh? uh, Nee, volgens mij uh, houdt het bij uh, uh, Vlaanderen wel op. Al uh, zit er ook een uh, link met Zuid-Afrika in dit boek. Toch wel? Ja. Nou, gaan we het er nu over hebben? Voor haar laat me het dorp uh, Malababbe. Het zijn liedjes die in het uh, collectieve geheugen van de Nederlanders zitten, vastgebeiteld. Maar die zijn inmiddels wel een beetje ja, bejaard, met alle respect. Uh, Kleinkunstkenner Daan Bartels die verzamelde 21 recentere liedjes... uit die uh, volgens hem uh, de tantes tijds moeiteloos zullen doorstaan. Uh, te vinden in dat boekje de nieuwe klassiekers. En vo voordat ik met je die lijst ga doornemen... Um, wat, wat zijn de criteria? Nou, die zijn er niet zo heel erg letterlijk. Dus het is niet dat er, uh, dat er echt spelregels zijn van deze wel en deze niet. Hmm. Maar ik heb gelet op uh, wat zijn de publiekslievelingen. Uh, ik zit veel in theater en dan uh, gebeurt het bijvoorbeeld bij een concert van Frank Boeien, uh, dat hij halverwege zegt van, uh, zijn er nog verzoekjes? En als hij dat doet, en ik heb die tour meerdere keren gezien... dan wordt Stevast het vaderland uh, geroepen. Dat is zo'n lied van, van de laatste... 15 jaar ongeveer. Uh -huh. En hij komt daar toch, hij komt niet weg zonder dat gezongen te hebben. Dus wat dat betreft is er een opvolger voor De Verzoening en voor Linda Olinda. Ja, en zo heeft elke artiest uh, zo'n nummer. Wat, ja, iedereen wat... heeft wel een publiekslieveling, zou je kunnen zeggen. Daarnaast heb ik gelet op de top 2000. Het nummer uh, Mag ik dan bij jou van Claudia de Brij bijvoorbeeld uit haar uh, laatste cabaretprogramma. Ja. Is zo goed ontvangen dat het gewoon op 1500 is binnengekomen. in... Um, de top 2000. Mm -hmm. uh, een aantal jaar geleden nog jouw favoriet in de top 2000. Fantastisch, toch? Van Is even, ook er zo... over, ja, ja, even die, erover. Ik heb je ook opgenomen, daar ben ik heel ja, blij mee. Ja, ja. precies. Dus ja, ja. Uh, feitelijk zelfs jouw mening als uh, vakbroeder uh, telt. <laughs> uh, telt. Ja, Ik heb wow. echt wel gekeken van... van uh, wat um, ja, wordt op radio en televisie steeds maar... als het lied van een persoon naar voren geschoven. Ja. En, um, uh, ja, wat is het meest bijzondere lied uh, uit het late oeuvre van ja. iemand? Het is dus niet alleen maar kleinkunst, hè? Want, want toch? Dat is zo, nee, hè? Is, nee, het is kleinkunst en nederpop. Ja, want, want de, de, laten we bijvoorbeeld naar één fragment laten horen. Dit staat er ook uh, in. Oh, wat gaat de tijd toch snel. Gisteren nog zag ik haar voor het eerst. Lag ze hier in mijn armen. Wat is ze mooi. Dat Staat de tijd haar goed? Ik knip in mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. Dochters van Sorry Marco van, Marco. van Marco Bozzato. Uh, geschreven door John Eubank, de, de getergde uh, ja, de John Jobank. Ik, maar ik uh, had uh, hem nog niet gekozen of hij kwam om de vuur te liggen. Ja, ja. Oh, de, je, is daar een verbond ook Nee, vond... nee, nee, nee. nee, maar, nee. De keuze was eerder gemaakt en ja. hij zit erbij sowieso. Um, Um, ik, ik richt mij heel erg, ook met mijn website, het lied op Nederlands, tarig lied. En dan niet alleen kleinkunst, dus ook cabaret, musical, nederpop. Uh -huh. yeah. En ik vind eigenlijk dat uh, Marco Bosato bijvoorbeeld en John Yume dan dus ook... zeker in de wereld van mensen die het serieuze lied omarmen... een klein beetje onderschat uh, worden. Want ik vind dat ze echt prachtige, mooie uh, uh, teksten en, uh, en muziek uh, gemaakt hebben... Ja. voortgebracht hebben. Verklaart het ook een en ontwikkeling het, in ja? zit, ook in die carrières. Verklaart dat ook die, die heftige reacties op dat Koningslied bijvoorbeeld? Of, <laughs> wat, wat mij konings? betreft wel, want ja? ik vind inderdaad dat het Koningslied, het had absoluut beter gekund. Ja. zonder enige twijfel. En dit is misschien dus, wat dat betreft, wel een beetje de rehabilitatie ja, ja, ja. van ja. de mannen. Maar niet, het droom is bedrog, terwijl ik denk wel nee, het is een droom. Nee, precies. En, um, maar waarom? Omdat um, als je bijvoorbeeld de tijd dat ik in um, Hilversum bij Radio 2 werkte, mm -hmm. en we zetten zo nu en dan de telefoonlijnen open voor verzoeknummers bij de Nederlandstalige programma's, ja. dan kwam juist dit lied uh, hoog. Terwijl het niet de grootste hit uh, is. En ook in de top 2000 is dit lied zo'n stijger. En, ja. je, je hebt dus kortom, want de, dat hoor ik nu een paar keer... heel erg de mening van het publiek ook... Van bij optredens ja. en Radio 2 ja. en dergelijke Dat Het is ge... absoluut niet nou, alleen er, mijn smaak. Nou is er een ander criterium uh, uh, van kenners, uh, zou je kunnen zeggen... die, die elk jaar de, de Anjem G. prijzen kiezen... Ja. Da daarvan zie ik geen uh, vertegenwoordigers hier in de lijst. Nee, nou uh, eentje. De laatste winnaars van de Annie M. Gismiedprijs... Angela Groothuizen... Ja. Uh, uh, is opgenomen in ja. uh, deze lijst. Mooi ja. interview gehad met haar en met de tekstschrijver en de componist. Ja, staat er in. En um, uh, de reden waarom er verder geen Annie M. in uh, staan... is heel simpel. Mijn vorige boekje heette 20 jaar Annie M. G. <laughs> dus oh, dus wacht die je zou ja. bijna kunnen zeggen... dat was Nieuwe Klassiekers 1 en dit is Nieuwe Klassiekers 2. Alleen... Ja, maar maar, maar dan, dan, dan doe je toch jezelf uh, uh, ja, onrecht, zou ik bijna zeggen. Want Nieuwe Klassiekers, die titel die klopt dan toch niet helemaal? Nieuwe Klassiekers... Klopt sowieso niet, omdat een klassieker meestal een oud nummer is. Maar dat nee, maakt maar, het wel weer spannend. Nee, maar je, je snapt wat ik bedoel. Want uh, ik zou hier dan, als ik, als ik het heb over Nieuwe Klassieker, dan denk ik ook aan Durgedam slaapt ja. van Jeroen Zijlstra. Ja, dat klopt. Die, maar die staat er niet in. Ja, nee, dat klopt. Of aan Red mij Niet van Maarten nee. van Roosendeel. Nee, maar um, uh, Nieuwe Klassiekers als titel was nog niet bedacht um, <laughs> uh, toen het boekje van de Annie de M. prijswinnaars uitkwam. Kijk. En dat stond echt in het teken van die prijs. Ik heb al wel heel eenvoudig bedacht, als dat een herdruk uh, wordt, dat eerste boekje, dan, dan heet dan je dat je natuurlijk dat... Nieuwe Klassiekers, de winnaar van de Annie M. prijs Juist, dat is heel commercieel ja. gedacht. Nee, ja, hey, want Ma Maarten van Roos, nou, ik, ik, dat zei ik al, uh, red mij niet. Even een klein stukje, want dat vind ik zo'n waanzinnig mooi nummer. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn patenkaars. een kaars. Slacht een lam. Maar red mij niet. Zet een rare muts op. Die in een muur, voorspel de toekomst, maar red mij niet. Kippenvel-buurzone uh, ja, dit. Ja. Zo, mooi het zetten, Ja, zeten, vind dit ook, ja nou. ik vind het prachtig. Ja. Ja. Ja, mooi, prachtig uh, fantastisch diep. nummer. Maar je hebt van hem heb je Mooi opgenomen. Dat ja. is een totaal ander soort nummer. Ja. Wel met een mooi verhaal, daar, daar niet van. Want dat, dat, dat, dat ook. En, um, en dat was zo'n lied wat hij zelf ook zo bijzonder vond. Dat dat uiteindelijk de opener van zijn voorlaatste programma werd. Maar ook het slotnummer uh, van dat programma. Ja. En ook zo'n lied wat um, ja, door kennis in, in, in elke recensie van dat ja. programma... werd het lied Mooi uh, ja. aangehaald. Zo'n teken dat je denkt: van dat lied is net weer iets meer ja, kijk, uh, dan we hebben, de andere. We zijn hier aan het wegen en ja. het is natuurlijk allebei ontzettend mooi We hebben het hier over de, de Olympus van de Nederlandse kle uh, kleinkust. Ja, absoluut. Uh, ja. Kunst, en de lijst de is gewoon kunst, niet compleet. Kunst. Nee, uh, dat mooi om daar even een stukje van te laten horen. Dat ik, uh, wow, prachtig kan is leuker dan het leuk is! Jeugdiger dan jeugden. Ach ik wel God anders nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te aanke zo mooi, om te zo mooi. Dat vind ik het leuke van het boek, Daan. Je hebt veel achtergrond gezocht bij... Uh, nou ja, je hebt de makers allemaal gesproken over ja. hoe de ontstaansgeschiedenis van, ja. van de nummer is. En dit is inderdaad een mooi verhaal wat je erbij vertelt. Of wat ja, Maarten vertelt eigenlijk. Nou, Maarten vertelt. Maarten is ook heel erg makkelijk en dankbaar om uh, te interviewen. Sowieso... Uh, ondersteunt hij, uh, dat vind ik heel erg prettig, mijn werk heel erg. is heel erg blij met die aandacht voor het Nederlandstaande lied En uh, ga met hem zitten en, en uh, uh, zeg van... goh, ik wil het graag over mooi hebben. Mm -hmm. En hij zegt, oh, ik ga je vertellen hoe dat tot stand is gekomen. En je hoeft geen vragen meer te stellen. En hij vertelt het hele verhaal. Het was in een schuurtje in het... waar hij aan het werken was? Ja, hij had een, een soort oude hut, een vervallen caravan en uh, was net een aantal weken op vakantie geweest... waardoor hij helemaal ontspannen was en eigenlijk ja, zijn ogen wijd open en gewoon niet zo bezig met de dagelijkse zorgen, om het zo maar te zeggen. En mede daardoor um, uh, uh, heeft hij extra goed kunnen kijken naar de ontluikende lente. En um, uh, daarnaast was het zo dat hij puur als een grap een lied wilde maken... met heel veel alliteraties Aha. erin, omdat hij dat zo stom en zo makkelijk vond... <laughs> en wilde bewijzen dat hij dat toch ook echt wel kon... En um, ja, hij zegt letterlijk van... Uh, ja, het was een grapje, ik heb me kapot gelachen. En toen liet hij horen aan Marcel de Groot en uh, Egon Kracht... zijn ja. mu muzikale kompanen, ja. toen? Um, um, Egon, Egon draaide weg met, uh, met een, uh, met een uh, slikkend en met een traan Brok in zijn ogen. Ja. Yeah. En Marcel heeft met een ijzige kop, uh, zo zei, Marce, uh, zo zei uh, Maarten dat tegen hem gezegd van, oh, dus jij wil elk jaar de Annie M. prijs winnen. Dat is de bedoeling. <laughs> ja. En pas vanaf dat moment had Maarten door dat het toch wel een bijzonder lied mooi. was. Ja, en, het is uh, mooi. Ja. Op die janken zo mooi. Ja. Uh, jij zegt uh, dat hij ondersteunt het heel erg jouw werk, want is, is het dan ook nodig om het kleinkunstlied uh, extra steun te geven? Is, staat het er slecht voor? Of? In bepaalde zin wel. Er zijn uh, voldoende artiesten, neem Maarten van Rozenaar... neem uh, Theo Nijland, uh, die als ze buiten Amsterdam optreden... echt geen volle zaal uh, hebben. Terwijl er heel veel mensen zijn die, als je het ze voorschotelt zeggen ja. van, oh, wat mooi. En, uh, maar dan wint op, op een of andere manier misschien toch de grote musical... als ze uh, uh -huh. uh, keuzes maken voor waar ze dat jaar uh, naartoe gaan in het ja. theater. ja. Um, en uh, er is zelfs ook een tijd geweest dat er natuurlijk door jonge theatermakers uh, minder aan Nederlandstalig lied gedaan uh, werd, gelukkig verandert dat ook weer een beetje. Het Leids Cabaret Festival bijvoorbeeld had dit jaar drie, fi of, drie, ja, drie finalisten... waarvan twee uh, een groot aandeel Nederlands Lied in hun programma ja. hebben. Ja. Maar um, ja, het is wel een beetje een kindje wat gekoesterd moet uh, worden. Ik las bijvoorbeeld dat, dat Claudia de Breij dat laatste programma... dat alle liedjes daaruit waren gehaald toen de vara dat uitzond. Ja, dat klopt. Een dat? Ja, dat um, uh, Nederlands Lied is in die zin niet hip... dat als je bij de Wereld door mag optreden... dan wordt je liedje ingekort tot een minuut. En bij dit soort liedjes dan ja. is of de clue weg of uh, komt het het verhaal überhaupt niet over. Nee. En uh, inderdaad, Vara, cabaret omroep. Maar een programma van Claudia de Brij wordt gewoon kaal geknipt. Er worden liedjes uitgehaald. Omdat men denkt of zegt of weet in alle wijsheid het zo wel dat dat een zetmoment is. Ja, ja. No we hadden nog één fragment staan, namelijk van uh, het, uh, het nummer Als het vuur gedoofd is van Agda en de Munnik. Wat, wat is daar het verhaal achter? Mooi kort. verhaal overigens. Want dat is uh, een, uh, een lied van de eerste cd. Eigenlijk mm. voor de grote doorbraak. Ja. Maar ook het lied waarmee ze hun eigen geluid hebben uitgevonden. Uh, Thomas als Akda, vertelde dat, dat ze op een gegeven moment letterlijk uh, op hun eigen wijze op een uh, whiteboard de zanglijnen en wie dan hoog en wie dan laag en wie dan waar invalt hadden uitgetekend. En zij ontdekten ook met dat uh, lied dat als dat er, uh, ik meen drie tonen zijn, uh, uh, als ze die zingen uh, dan horen ze ook zelf niet meer wie wat zingt. <lacht> Mooi dat, dat, hoe het dan in elkaar schuift, als ja, het waar. prachtig. En hier begon het eigenlijk allemaal mee, mee ja. he, voor ze. Ja. Ja, ja.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 Die lijst van 21, want we moeten ze nog wel even noemen. Uh, Lisbeth Liston, Han Korenneef, Maarten van Roosenaal. Dus met mooi Jenny, Arijan, Jan Boerstoel met Amsterdam's Parfum. Mathieu van der Geijn, dat vond ik wel grappig. Over de Uit, uit de uit Soldaten At the musical, ja, Soldaat van Oranje. Ja, Oranje. Uh, ja, ja. ja. Frederik Spicht, Jan van der Meijen met Spreek. Paul de Leeuw, Peter Groenendijk met de Capje Lief. Joep van het Hek, die nooit iets inzendt voor de uh, Annie Emprese Nee, niet meer. Boos omdat er ooit een jaar is geweest dat de prijs niet is uitgereikt. Ja. Omdat de jury vond dat de kwaliteit van de liedjes niet uh, hoog genoeg was. Hij kwam er zelfs achter... Uh... Dat, dat zijn lied zelfs niet de eerste selectie had gehaald. En andere liedjes wel. En hij heeft ze vergeleken en dacht: van nou, dat kan niet helemaal kloppen. Dus hij doet niet meer mee. Nee, goed. Nou, hm. Verder nog geen Rijners, Herman van Veen, Frank Boeien, Treintje Oosterhuis, Frans Mulder, Mathilde Santing. Marco Borsato, dus Angela Groothuizen. Ze staan er allemaal in. Nieuwe klassiekers. Zonder CD, dat dan weer wel. Zonder CD met een mooie Spotify-lijst. Uh, en allemaal filmpjes op uh, de website Het Lied. Oké, okay, dankjewel, Dan Bartels. Www.hetlied.nl, dat is de site. Dit is Radio 1. Opium. Stofzuigerzangers of. Uh, stofzuigerjongers. Stofzuigersjongers. Dat is de integrerende titel <laughs> van de nieuwe bundel van de Friese dichter Zet Branja. Waar uh, al even integrerend het woord stofzuigerzangers verder helemaal niet te voorkomt. Dat vond ik alweer opvallend. Wat zijn dat, stofzuigerzangers? Uh, ja, dat zijn eigenlijk. De oorsprong ligt bij een uh, gedicht over een vrouw... die uh, uit het dorp waar ik vandaan kom tegenover ons woonde... en altijd aan het stofzuigen was. De voorkamer, de nette kamer. Mm -hmm. We woonden daar uh, aan de hoofdstraat, tegenover het politiebureau ook. En uh, zij kon uh, altijd schoonmaken... en had dan volgens mij de arbeidsvitamine heel Ik kwam daar vaak langs, mijn nou, kinderen speelde ik vaak mee. En ze keek eigenlijk voortdurend uit de raam... wie er allemaal langskwam. Ze hield dus eigenlijk duurt in de gaten wie allemaal ging winkelen. En dat waarschijnlijk werd dan gezegd van... nou, die gaat wel erg vaak winkelen. Waar komt dat geld vandaan? Ja, ja, ja. ja. ja. Maar, maar de stofzuigerszangers, dat zijn dus eigenlijk de mensen... van de arbeidsvitamine, of niet? Nee, eigenlijk meer de mensen die stofzuigen... en dan keihard arbeidsvitamine op hadden staan. Mijn moeder had dat ook, weet ik niet. <laughs> niet. Ja, maar die van mij ook. Of Harry Bellefonte. Ja, ja, ook, ja. En uh, uh, het is een multimediaal project. Want ja. je hebt het boek opengeslagen op mm -hmm. tafel. Er zijn uh, vrije tekeningen bij gemaakt. Ja, Edsen. Door is, uh, ja. Mirka Farabegoli, jonge mm -hmm. kunstenares. En er is ook muziek bij gemaakt? Ja, er zit een. Uh, daar erbij gemaakt. Het klinkt eigenlijk bijna vreemd. Want de Edsen zijn wel uh, degelijk uh, reacties op de gedichten. En de herken je ook beelden uit de gedichten. De CD is eigenlijk een op zichzelf staand uh, project van. Uh, Femke Elstra, jonge saxofoniste... die was laatst nog bij uh, het Concert voor de Koning... bij die Bolero, het eerste stuk, speelde zij. Uh, was te zien, echt fantastische saxofoniste. Ja. Uh, uh, maar de thematiek overlapt. Dus die komt uh, bij elkaar in de buurt. Ja, want wat bindt jullie drie? Uh, dat, ik denk in de eerste instantie dat we in Friesland zijn geboren. Uh, en daar ook alle drie de weg, hè, toch? Ja, allemaal daar, daar vandaan, uh, inderdaad, uh, en verhuisd. Allemaal ook nog aan terugkijken, naar een jeugd uh, die misschien iets uh, eenvoudiger was. Mm -hmm. Niet altijd, trouwens, maar. Uh, dus dat bindt ons. Uh, en en het, uh, de, misschien ja, een soort weemoed. Het is ook niet helemaal, ik wil niet terug. Maar ik denk er wel vaak over na. Het is toch nee. een beetje wat je gevormd wat, heeft. Wat, wat Veel gedichten gaan, uh, om het, om het, met jou ja. kan ik het best over de gedichten spreken. <laughs> gaan over bijvoorbeeld over je ouderlijk huis. Ja. over je moeder die ziek ja. was. Het was. Het was geen pretje bij dit Bruinjaars Thuis. Nou, ook wel. Maar uiteindelijk niet natuurlijk als iemand doodgaat. Ja. Dus dat maakt dat een grotere indruk dan dat je een avondje Zitten mensen mensen ergens niet. Mm -hmm. Dus dat, dat blijft ja. je meer bij. Ja. Ja. Ja. Maar, maar, was het ook het moment voor jou om, om op die manier terug te kijken op je jeugd? Om afscheid van te nemen? Ik heb het eigenlijk altijd wel gedaan. En het komt ook steeds weer terug. Maar deze bundel is eigenlijk echt vooral de eerste afdeling die terugkijkt naar de jeugd. En, uh, en dan komt, kom ik nu zeg maar van de, de dichter die de wereld in gaat. of de dichter die bij een vriend langs gaat. die net een kindje heeft gekregen. en dan weer, maar dan toch weer terug moet denken aan zijn opa. Want ik zie dan de klossen onder het bed staan. Hè? Ja, ja, en die stonden ja. bij mijn moeder ook onder het bed toen ze de laatste twee weken beneden in de kamer in een coma uh, lag. En het deed me denken aan de trappers. Mijn, mijn uh, grootvader was een miljonair, een boer. Maar uh, een heel zuinige. Uh, zo had hij natuurlijk ook verdiend. En die ja. kreeg ik een fiets. En ja, daar was ik eigenlijk wat ontgroeid. Of ik, nee, die fiets was ik te klein voor. Hè. En dan, dan had hij trappers van een andere fiets. Dan had hij dus twee extra... Nee, uh, vier extra trappers. En die, met spijker sloeg hij dan die op andere trappers... Uh, Zodat ik die op die fiets kon fietsen. Als het waren, ja, ik had ja. ongelofelijke blokken had ik aan die fiets hangen. Ja. ja we een gedicht wat, wat wij heel mooi vonden dat was de, uh, over je ouderlijk huis. Dat ja. is uh, op pagina 71. Zou je dat kunnen voorlezen? Ja. Het heet uh, Folder op Funda. En dat gaat eigenlijk over dat je uh, soms op Funda je geboortehuis kunt zien. En dan kun je daar ook nog doorheen. Dus dan zie je alles eigenlijk uh, nou, wat er nog is en wat ja. er niet meer is. Ja. Folder op Funda. Eén keer in de zoveel tijd kijk ik op Funda naar het huis waar ik ben geboren. In de woonkamer waar ik als klein mannetje de dode rat onder de vloer vandaan trok... pronkt de schouw met witblauwe tegeltjes. Er stonden mannen op met een kruiwagen of een hamer... en een vrouw die een emmer water uit een put takelde. Ik denk mijn moeder te herkennen op een foto. Ze staart door het raampje van een nieuwe oven waarin grillpennen rondjes draaien. Ik denk... Spijtig dat we straks moeten vertrekken, omdat vader nieuw werk heeft. Maar beter voor Sietz, want die wordt nogal eens gepest... hoef ik mooi niet meer met haar op te fietsen... als die oudere jongens haar naschooltijd afsnijden. Het was beter te vertrekken, zei vader. Er zaten scheuren in de muren, de boel verzakte. Maar de verbouwde boerderij staat er nog... is na ons en Venema opnieuw verkocht en zo knap opgelapt... dat Sas en ik, zonder de loterij te winnen, er niet over na hoeven te denken. Hoewel... Net als begin jaren tachtig is het crisis. Ik heb nog werk en ben gezond. En het enige wat verzakt aan Hoogvenne en Vier is de prijs op Funda. Wat betekent het huis voor je? Is dat alleen nostalgie of is het ook meer? Dat is meer om, omdat het een huis was... Uh, op, uh, ik zei al, woonden, later woonden wij in de hoofdstraat tegenover het politiebureau... maar nou. ik ben geboren in een verbouwde boerderij... en met uitzicht over het uh, platteland. En het, dat is de plek ook waar mijn moeder gezond was... Dus op mijn achtste gingen we daar vandaan. Ja. En je hebt soms dan het idee, wat nou als we daar waren dat blijven was, wonen? Dan was ze gezond gebleven bijna. Nou ja, dat, dat is een soort bijgeloof, ja. maar ja. Dat, dat, ja. dat is een ja. fijne gedachte. Of in ieder geval had ze dan die laatste periode van haar leven... was ze denk ik gelukkig geweest. Dat was een boerendochter en die hield ervan om tussen die boerde, ja. ja. boerderij te wonen. Nou had je wel eerder over de ziekte van je moeder geschreven... Ja. maar nooit over, over haar begrafenis. Dat, dat nee. is voor het eerst. Ja. Is dat daar het moment voor? of? Nee, dat ontstond eigenlijk. Ik schrijf uh, gedichten voor het uh, programma Dit is de Dag. Dat is door de week bij de EO op Radio 1. Ja. Dan moet je binnen een uur op de actualiteit reageren. Uh, dus drie, vier gasten. En toen was uh, Martin Siemek die was daar het gast. En die deed de uitspraak. In mij stroomde een beekje dat droomde van rivieren. Wow. Ja, dat was zo mooi. Dat heb ik meteen gepakt. Ja. En in dat gedicht over de begrafenis, het gaat het eigenlijk over dat ik uh, moeite had met huilen toen mijn moeder dood was. Want toen kwam het vriendje, uh, of de ouders van mijn beste vriendje die kwamen en die moesten huilen. En toen brak ik eigenlijk. Mm. Uh, het is nu geworden, heel lang heeft het nog die beek heb ik nog bewaard, maar nu is het uh, volgens mij een sloot. Een die droomt van rivieren. Omdat nee. het, bij ons had je slooten, je had niet echt veel beetjes in nee. Nee. Uh, noord friesland En in, verderop in de bundel wordt het veel experimenteler. Ga je ja. ook als, als, als dichter de wereld in? Absoluut. Dus Friesland is eigenlijk dan heel ver weg? Nou, uh, eigenlijk niet, omdat ik overal uh, weer uitleg. Ik ga bijvoorbeeld in juni naar Slovenië om voor te lezen. En, uh, uh, en daar ben ik uitgenodigd als minderheidstalen dichter. Dus daar is ook nog een markt voor. Maar overal waar ik voorlees, lees ik vaak in het Fries voor. En dan worden de vertalingen voorgelezen door iemand anders of die worden geprojecteerd. En dan hebben ze wel eens misschien Nederlands gehoord, en dan horen ze dat Fries. En dan zijn ze: hé, hey, wat is dit uh, in hemelsnaam? Dat is toch iets heel anders, klinkt heel anders. Hmm. Laat, we kunnen nog een heel klein stukje laten horen van, van die saxofonisten. Ja, uh, Femke like. Elstra, die, die Two Memorials van uh, Mark Anthony Turnage. Laten we even een klein. deze muziek uh, beluisteren in de cd uh, draaien, bedoel ik, in dan het boek, lezen. Uh, het boek erbij lezen? Nou, als je deze muziek luistert, dan kun je toch heel goed... Als je dan leest over een, een zieke moeder die nog graag een hok achter het huis wil... terwijl ze eigenlijk weet dat ze al, weet je wel, stervende is... ja, ik denk dat dat heel goed past. Dat was een memoriam heel mooi geschreven voor de overleden vrouw van hmm. zijn beste vriend. Oké. Okay. Stofzuigerzangers heet het in het Nederlands... En jongens. In het Vries ligt in de winkel. Kijk voor meer informatie op www.afuk.nl. Afuk is dat. Ja, Zet, dankjewel. je wel. Graag gedaan. Gaan wij naar de 80 seconden. Elke week geven wij een talent de gelegenheid... 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets moois. Sommige mensen zullen hem kennen als de frontman... van de Haarlemse Britpop-band The Hype. De band die in de hitscorede met het door hem geschreven nummer Do You Know, Maar ook de band die begin dit jaar aankondigde uit elkaar te gaan. Niet geteurd, want hij besloot verder te gaan als soloartiest. Binnenkort duikt hij de studio in voor zijn debuut. Maar nu zie je hier een Dave van Raven, uh, Raven, zanger van de Kik, die kondigt hem aan. Ja, voor de 80 seconden beveel ik uh, Jork van Nongen aan, uh, omdat ik het uh, ja, sowieso een ontzettend aardige gozer ben. Een paar een paar veer in je hoor, Jork. Ik heb hem ontmoet, uh, ik denk een jaartje of vijf geleden, toen ik nog in de maart zat. en hij zat nog in de hype. En uh, ja, toen heb ik ook wel eens tegen hem gezegd van, uh, godverdomme Jorik, dat is toch echt wel een steengoeie band waar je in zit, man, Want toen, uh, ja, voor mij is dat nu uit elkaar, maar uh, in die periode speelde ze nog. En Jorik is nu volgens mij voor zichzelf bezig. En uh, ja, die gozer, die, uh, ja, die verdient het gewoon om even aangevuld te worden voor de 80 seconden natuurlijk. Hé hey, Jorik, veel plezier vanavond hè, de mazzel. De 80 seconden van Jorik van Orde. Only in my heart do I know you love me well Know you love me well, my love Only in your heart there's a feeling you withheld There's feeling I can tell, my love Light up love and strike a match today Light of love and stay. Stay. Do, do, do. Help me make it through the day. I wonder in your dreams, do you know your place to be? Know your destiny? my love I wonder in your dreams do you see the man in me see the man in me my love light of love and Ah, dat is ook wel snoeihard, Het is ook wel heel onrechtvaardig... Hè? dat je na 80 zonden zo hard wordt weggedraaid. Maar ja, goed, het is niet anders. We hebben het ooit bedacht. We gaan er gewoon mee door. Jork van Noorden, fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, ja, Dave van Raven was heel enthousiast over je. Uh, uh, uh, hij destijds voor de met jij voor de hype. Um, mm -hmm. Denk je niet als je dit hoort, ah ja, dit was ook wel een hele mooie tijd... stom dat ik met die band gestopt ben? Het eerste wel, want het was zeker een hele mooie tijd. En ook best wel een lange tijd. Want uh, sommigen van ons maakten al muziek vanaf dat we twaalf waren. En ja, hij bestond vanaf uh, dat ik een jaar of achttien was. Dus ja, we hebben zoveel meegemaakt natuurlijk. Ja. Dus uh, dat eerste zeker. Maar ik heb verder helemaal geen spijt. Omdat het eigenlijk echt tijd was voor een nieuw avontuur. En dat voelden we allemaal. Uh, zowel muzikaal als persoonlijk. Uh, dat is net, ja, de een blijft dertig jaar bij hetzelfde werk... Ja. De ander die vindt het marie. ook leuk om weer eens nieuwe gezichten te zien, nieuwe ja. uitdagingen ja. aan te gaan. Je bent, je bent inmiddels al druk bezig met je debuutalbum. Het komt in de zomer uit? In de zomer gaan we opnemen. Ja. We gaan binnenkort de studio in. En, uh, ja, we zijn druk bezig. Ik heb afgelopen jaar heel veel nummers geschreven. Want dit en, was ook voor jezelf, hè, toch? Ja, ja, was ook een nieuw ja, nummer. Mooi een dan. stukje ervan. Ja. Nou, nou, we zijn heel benieuwd. Uh, en Wat zijn de onderwerpen waar je over schrijft? De liefde? Altijd ja, hetzelfde. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Liefde, uh, politiek, uh, het leven... In het Nederlands nog een plannen? Dan gaat Daan uh, ja, ik ook ja. schrijven. Ja. Dat is wel grappig dat je ja? het zegt. Want ik heb onlangs wel uh, met het Lennart -Nijg Festival... Een, de eer gehad om een nummer te mogen schrijven op een nooit gebruikte tekst van Lennart. Okay. En uh, dat heb ik uitgevoerd in uh, het Concertgebouw in Haarlem. En, ja. ja, dat was heel leuk om een keer te doen. Hou hem in de ja. gaten, Daan. Ga ik doen. Mooi. Jorik van Noorden. Uh, dank je dat je er was. Uh, veel succes. Uh, 21 je. mei te zien in een Café Het Kantoor in Haarlem en 24 mei in het Witte Theater in de Muiden. Dat bestaat nog. En dat moet ook blijven bestaan vooral. Zeed Brian en nabortels Bartels, bedankt dat jullie er waren. Graag gedaan. gedaan. Opimethavo.nl, dat is ons adres. Om 5 uur kunstuur met uh, een portret van schrijver en Graaf Frans Aarsman. En volgende week is Opium weer. Half drie, half vijf. Op Radio 1 en in Carré. Dan met de band Orlando. En straks het sportforum op Radio 1 met Henry Schut. Eerst zo dadelijk het nieuws van half vijf. Ik wens u een fijn weekend. Graag tot volgende week. Opium. Avro. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. In een Turkse plaats aan de grens met Syrië zijn bij een dubbele bomaanslag... zeker 40 doden gevallen en 100 gewonden. De bommen waren verstopt in twee auto's. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. In de reactie zegt de Turkse regering dat niemand Turkije op de proef moet stellen... en dat alle noodzakelijke maatregelen genomen zullen worden. Het ckd Korps Delfcel is ernstig gerupeerd door metaaldieven. De dieven braken een loods open waar de reserveonderdelen van het korpsschip liggen. Bronzen en koperonderdelen zijn meegenomen. De schade loopt in de tonnen korps mis nu schroefbladen, lagers en andere reserveonderdelen. Ze zijn bijna onvervangbaar. Het schip, een oude mijnenveger van de marine, is 50 jaar oud. Bij de sluis naar het prinses margriet kanaal in Lemmer zijn twee scootjes omgeslagen. Tussen de 20 en 30 opvarenden kwamen in het water terecht. Maar niemand raakte gewond. De schepen raakten in problemen door een harde windvlaag. Ze kwamen niet met elkaar in botsing. En de opkomst bij de verkiezingen in Pakistan lijkt behoorlijk hoog... ondanks het geweld waarbij alleen al vandaag twintig mensen om het leven kwamen. Op een aantal plaatsen bleven de stemlokalen langer open... omdat er nog lange rijen stonden. De kiescommissie heeft kritiek op de gang van zaken in Karachi... de grootste stad van het land. Het is niet gelukt om daar vrije en eerlijke verkiezingen te houden. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gert ja, Vanavond trekt er nog een enkele bui over. En verder zijn er ook wat opklaringen. Die opklaringen trekken later vanavond en vannacht weer dicht... En vannacht regent het dan af en toe. De temperatuur daalt naar 6 of 7 graden. En we houden vannacht tamelijk veel wind. Aan zee en op het IJsselmeer, windkracht 4 à 5. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. En op sommige plaatsen regent het. In het oosten is de kans daarop het grootst. En overdag komt daar maar weinig verandering in. In de westelijke provincies valt het met de buien mee. En daar breekt halverwege de middag ook de zon door. De opklaringen bereiken het oosten pas aan het begin van de avond. Het is morgen koel cool met 11 tot 13 graden. Normaal is het zo'n 16 à 17 graden. De wind waait morgen uit het westen, is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen blijft het wisselvallig met af en toe een bui, maar ook droge periode. Tot en met dinsdag blijft het uitgesproken koel. Cool. Vanaf woensdag wordt het weer wat zachter. NOS De Lijn, met Henry Schut. Goedemiddag, er ligt weer een sportweek achter ons die niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Ajax pakte de landstitel, AZ pakte de beker, PSV werd twee keer tweede. Sir Alex Ferguson, de man van 38 grote voetbalprijzen, kondigde dus zijn afscheid aan. En waterpolo-coach Robin van Galen begon aan een nieuwe missie, deze keer met de Waterpolo-mannen. Het komt allemaal voorbij zometeen in ons forum. Met ook een van de mensen in het nieuws zelf aan tafel, want Robin van Galen is hier. En ook chef sport van het AD, Chris van Nijnatten en onze vaste gast Ton Boot. Maar nu is de actualiteit van dit moment met wielrennen en hockey. Te beginnen met het fietsen. De achtste etappe van het Giro d'Italia is een tijdrit over 54 kilometer naar Saltara. Gio Lippens, dit moet denk ik de dag worden van de revanche. Het had de dag moeten worden van de revanche oh. van Bradley Wiggins... zeker na die verschrikkelijke dag voor hem dan van gisteren. Die spekgladde wegen, die valpartij... de manier waarop hij naar beneden reed in de laatste kilometers... laat we het maar even plastisch zeggen. Als een drol op de fiets, zo glibberde hij naar beneden. Hij was bang geworden. En die angst, die zag je er vandaag ook alweer af. Hij schijnt gevallen te zijn... Volgens een commentator op de motor van de Rai, de Italiaanse televisie, is niet in beeld gekomen die valpartij. Maar hij schijnt ook vandaag weer in dat eerste lastige... Het bochtige stuk van de tijdrit schijnt hij onderuit gegaan te zijn. Is in elk geval van fiets gewisseld, dat hebben we wel gezien. Na 18 minuten koers was dat en uh, daarna weer op de fiets verder gaan. En je zag het gewoon, iedere bocht, iedere bocht in de afdaling. Daar uh, ging hij voorzichtig doorheen, Dan ging hij niet tot het randje. Zoals we dat wel later hebben gezien bij, onder andere, Cadel Evans. Die nu 49 minuten onderweg is bij Vincenzo Nibali. Maar wat gebeurt er op het einde? Lastige stuk en dan met een behoorlijk steile slotklim. Daar pakt Wiggins toch wel weer wat tijd terug. Hij heeft de voorlopig tweede tijd gereden. Want hij is inmiddels al binnen. Bradley Wiggins, 10 seconden langzamer dan de verrassende Alex Dowsett. Voormalig ploeggenoot van Sky. Dit jaar overgestapt naar Movistar. Die heeft dus 10 seconden sneller gereden aan de finish dan Bradley Wiggins. Op de vierde plek voorlopig kangert de man uit Estland. En op de vierde plek, en dat is toch heel knap, de Nederlander Stef Clement op. 32 seconden van die Alex Douwstedt. Ook Wilco Kelderman staat nog in de top 10. Maar zal daar zo meteen uit gebonjoerd worden. Maar Kelderman is wel de nieuwe drager van de witte trui. De trui van het jongere klassement. Omdat hij de concurrentie op afstand heeft gezet. De Paul Muiska. En de Columbiaan Betancourt. Kijken we natuurlijk ook naar Robert Geesink die onderweg is. En die het prima doet hoor. Bij het eerste tussenpunt twee seconden sneller doorgekomen dan Ryder Hesjedal uh, Een aantal seconden langzamer weliswaar dan Cadel Evans. Maar dat is geen schande. Hè, de tourwinnaar van twee jaar geleden. Maar Geesink doet het prima voorlopig in die tijdrit. Maar die mannen die zijn er op dit moment nog niet. Die vechten het gevecht om de roze trui. Zij zullen die seconde bij je moeten sprokkelen uiteindelijk, want het klassementsgevecht gaat toch echt tussen die renners. En wat dus niet gebeurd is, is dat uh, uh, Bradley Wiggins, dat die tijd teruggepakt heeft op de mannen in het algemeen klassement. Want dat had iedereen dan toch wel verwacht. Voorlopig kijken we op die steile aankomst naar de binnenkomst van de een na de andere renner. Thomas Danielson komt binnen. Is een ploeggenoot van de winnaar van vorig jaar van Ryder heeft je al. Maar die rijdt geen goede tijd hoor. 32 e op vier minuut en vijf alweer van die verrassende Alex Dawson. We komen zo bij je terug, Jo. Hoe laat finishen de toppers van het klassement? Ze doen er ongeveer 1 uur en een kwartier over. Reken uit dat de laatste man, Benjat Inchousti de leider in het roze truitje... dat hij om vier uur is gestart na de week. net. Hè? Kwart over vijf zo'n beetje, dan moet de finish zijn van de snelste mannen. Oké, okay, we gaan nu naar hockey. Om het landskampioenschap bij de mannen. De halve finale zijn bezig van de play-offs. Dat zijn best-of-three-series. Bloemendaal speelt tegen Rotterdam. En Oranje-Zwart tegen Kampong, allebei al in de tweede wedstrijd. Het Tim Steens, dat betekent dat we finalisten zouden kunnen krijgen vandaag. Is dat het geval? Eentje, Henry. Ja, eentje is te bekend. Dat is uh, verrassende wijze Rotterdam geworden. Want zij won donderdag uh, na shootouts. outs uh, Want de reguliere speeltijd was 1-1 toen in Rotterdam. Toen won Rotterdam na shoot van uh, Bloemendaal. En vandaag dus die tweede wedstrijd op het kopje. En daar uh, won Rotterdam met 4-1 maar liefst uh, tegen Bloemendaal. Dus dat betekent dat Rotterdam twee wedstrijden gewonnen heeft. Die zei het al, de best-of-three-serie. Dus Rotterdam staat in de finale. En wie de tegenstander is, ja, dat is nog niet bekend. Want ik ben hier in Eindhoven en daar is het nu feest. Want Or Oranje-Zwart heeft die tweede wedstrijd gewonnen met 3-2. Weliswaar met moeite, maar ze wonnen wel. En afgelopen donderdag won Kampong de eerste wedstrijd met 4-1. Dat was toen een uh, eclatante overwinning voor de Utrechters. Maar vandaag uh, heeft Oranje-Zwart uh, met veel pijn en moeite dat uh, recht gezet. Ze wonnen met 3-2, moeizame overwinning. Maar de stand in de serie is dus wel 1-1. En dat betekent dat ze morgen hier weer naartoe moeten, Kampong, vanuit Utrecht naar Eindhoven. En Oranje-Zwart, ja, die kunnen dus morgen hier, uh, uh, ja, de boel weer recht, of recht, dat hebben ze vandaag natuurlijk gedaan. Maar ze kunnen morgen dus in die derde wedstrijd uh, de finale halen. En Rotterdam dus naar de finale en die andere finalist wordt morgen bekend. Tim Steens, dankjewel. je um, wel. Zemmer Juri Verlinde mist eind juli de wereldkampioenschappen in Barcelona. Hij is een specialist op de Vlindenslag en heeft een gebroken pols opgelopen na een val. Verlinde is ongeveer acht weken uitgeschakeld en hij was net op de weg terug van een schouderblessure. De Duitser Nico Rosberg start morgen vanaf pole position... in de grote prijs van Barcelona in de Formule 1. Dus Zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton start vanaf de tweede plaats... en regerend wereldkampioen Sebastian Vettel zette vandaag de derde tijd neer. Guido van der Garde werd negentiende... en hij was daarmee beter dan zijn teamgenoot Charles Pieck... want die werd 22e en laatste. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En ik zeg goedemiddag tegen Robin van Galen, Chris van Nijnhouten en Tom Boot. Robin van Galen, om met jou te beginnen. Gefeliciteerd met je nieuwe job. Dankjewel. Uh, we hebben het niet zo vaak dat iemand die zelf groot in het nieuws was dan aan tafel zit. Dus daar zijn we heel blij mee. Daar gaan we het straks ook over hebben. Prima. Is dat ook jouw sportmoment van deze week? Nee, dat is eigenlijk een andere coach. Want je kijkt toch wel als coach wat meer naar andere coaches vanuit andere sporten. En uh, ja, je weet dat ik Rotterdammer ben. Maar toch kijk ik met een schuinhoog natuurlijk ook wel naar Amsterdam en naar Ajax. En uh, ja, Frank de Boer uh, wordt gisteren de, de coach van het jaar. Rienus Michels Award. Ja. Uh, ik denk uh, dik en dik terecht. Ik vind toch wel heel knap wat wa daar gebeurt. Uh, de rust bewaard in de hectische tijd de afgelopen drie jaar. Drie keer achter elkaar kampioen. En ik vind als ik de interviews zie, en daar met name uh, focus ik op... Ja, hij komt zo uh, onafhankelijk eigenlijk van alles en iedereen over. Dat, dat maakt hem in mijn ogen echt, echt een hele goede coach. En wat bedoel je in die zin met onafhankelijk? Nou, hij laat zich niet beïnvloeden door, door alles, door niks. Hij weet wat hij wil, hij weet waar hij naartoe gaat. En uh, hij is niet zo uh, bezig met uh, heel erg resultaatgericht... maar meer in het hier en nu van dit is de wedstrijd, dit is onze speel, speelopvatting... En zo gaan we het doen. En uiteindelijk uh, is er een gevolg daarvan dat je kampioen wordt... of dat je wedstrijden wint. En ja, dat vind ik onafhankelijk en dat vind ik heel knap om te zien. En leer jij daar ook van als coach? Nou, als nou ja, zeker. Ik, ik, ik denk dat ik van elke coach leer... als je dingen goed ziet gaan, dingen verkeerd ziet gaan. Ik denk dat er nog wel een paar coaches... het uh, komend programma uh, voorbij zijn gaan komen. Mm, ja. Nou ja, goed. En... Uh, ja, dan zie je dingen goed gaan, dingen verkeerd gaan. En dan uh, denk je ook bij jezelf, als je op de bank zit thuis: van nou, zo zou ik het doen of zo zou ik het juist niet doen. Ja, en die onafhankelijkheid, of misschien ook wel die rust van Frank de Boer, die zou je ook wel willen. Of heb, ja. je, of heb je die? Ik probeer dat ook wel te hebben, ja. En zo, zo min mogelijk te laten beïnvloeden door allerlei meningen van buitenaf. Je, je moet weten waar je naartoe gaat. Je moet weten met wie je dat wil doen en hoe je dat wil gaan doen. En dan kunnen dingen, uiteraard kunnen dingen mislukken in sport. Dat is ook de essentie van sport. Je meet, hè, je meet je met je tegenstander, met je concurrentie. En dan lukt het of het lukt niet. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien. We hebben het straks nog over Frank de Boer. Natuurlijk, want Ajax werd kampioen deze week. Chris van Nijnatten, chef sport van het AD. Ook goedemiddag. Wat was jouw sportmoment van deze week? Uh, toch wel uh, het afscheid van Ferguson bij Man United... dat uh, verraste mij meer dan uh, het kampioenschap van Ajax. En uh, ja, het is een ico icoon van een, van een kerel. en uh, hij was al 83 jaar in dienst van Manchester United, <lacht> geloof ik. En, en hij is zelf 114, dus hij is heel lang <lacht> ja, volgehouden Maar uh, nee, dat, dat, dat vond ik bijna... Ja, ik vond het mooi eigenlijk. Hij neemt majestueus afscheid. Hij geeft het zelf aan. Hij heeft in feite ook wel een beetje zelf zijn opvolging georganiseerd... En uh, ja, dat vind ik van grote klassen getuigen. Het is uh, een, een, uh, een man die dezelfde onafhankelijkheid uh, heeft als uh, Frank de Boer. Denk ik, uh, om uh, mijn, voor, uh, mijn voorganger even te quoten. En uh, uh, hij is ook, ja, heeft ook tot op het laatst de, de, het, het rabiate gehad soms... om, om uh, de beste te willen zijn. Hè? Met zijn team, maar ook zelf is ook uh, heel sterk geweest in het doorselecteren. Dat lijkt me het moeilijkste wat er is. Als je bij een hele grote club werkt met allemaal fantastische spelers... dat je toch net op tijd ziet wanneer iemand weg moet... dat je net op tijd ziet uh, dat uh, Beckham of Jaap Stam of Ruud van Nistelrooy... heeft ze allemaal bij de oren ja. gepakt. Net op tijd ruzie maken met net op iemand, tijd zodat ruzie hij weg gaat. Maken, en het uiteindelijk dan ook ja. weer wel goed maken. Ik bedoel, dat, uh, zo gaat het dan ook weer wel. Maar ja. hij, hij heeft de kunst verstaan om een, om een hele grote club onder maximale druk maximaal te laten presteren. Dus uh, ja, mijn hoed gaat af. We hen. gaan nog niet al ons kruid verschieten, want ook uh, dat onderwerp komt natuurlijk voorbij. Maar even één dingetje nog erover. Ja. Je gebruikt ook het woord majestueus en je praat er vol passie over. Is, ja. uh, beleef jij dan dus nu een week die um, de mensen die over het koningshuis gaan beleefden toen bekend werd dat koningin Beatrix opstapte. Want zo, met zoveel passie praat <laughs> je erover. Ja, nou, maar ik ben ook wel een gepassioneerd journalist. Dus daar, daar komt het ja. een beetje over. Maar, maar het heeft er ook mee te maken omdat ik. want daarom twijfelde ik een beetje. Uh, hoogtepunt. Het is geen hoogtepunt. Maar ik, ik zag van de, ik zag van de week ook Mart Smeets. en ik las uh, in mijn eigen krant een interview en in andere kranten. En, uh, en daar leerde ik dan ook van, weet je. Dan denk ik, ja, en, en die wil nog zo graag en is zich nu aan het verdedigen... dat ik denk, joh, dat, dat hoeft niet, man. La, laat, was dat nou maar achter de rug? En geniet van wat je allemaal gedaan hebt. En, en, uh, maar wat ja, heeft dat met, met Ferguson te maken? Nou, omdat dat een man is die dat, die dat gewoon toch zelf geregisseerd heeft. En gezegd, heeft van, nou, nu stop ik. Ik ga weg en het is afgelopen. Ja. En dan blijft hij er wel een beetje. En hij zal zich in het openbaar ook niet meer verantwoorden, denk ik. Dat moet je ook niet meer doen dan. Nee, ja, en dan zou hij nou... het doen. Het is toch onverstaanbaar. Dus ja, het maakt het ja uit. ik verstaan bal. Ik... ik, ik, ik ik weet niet of jij wel eens bij een persconferentie bent geweest van er nee, staat echt niet. veel voorbij zien komen. Ja. Het moet echt ondertiteld worden hoor, En ook want, boze uh, dat het hier zo erg dat het wordt. Maar yeah. ik bedoel, ik had het met Mart ook een beetje. Had ik, had ik eigenlijk toch wel, ja, ja dan denk ik gewoon zonde dat het zo gaat. Want dat vind ik ook een icoon. Ja, straks meer over Ferguson. Ja. Tom Boot. Goedemiddag. Jouw sportmoment ik van het. week. Ik had het oorspronkelijk over Robin van Galen. Heel positief. Maar hij zit nu aan de tafel en we zullen het direct al over hem <laughs> hebben. Is dat de zon? En hij wordt nu al, krijgt al een kleur. Al. Nee, oké. Okay. Nee, dat is de zon. Maar dan doe ik het maar over een motocrosser. Is Jeffrey Herlings is een jochie van 18 jaar. Wereldkampioen in zijn klasse. Eh, MX2-klasse. En heeft nu tot nog toe vijf of zes Grand Prix alweer gereden... en alle gewonnen. Die man is zo goed. en We weten nog weinig van hem. Nederland, sportmiddel Nederland... Maar dat zal niet lang meer duren. Hij was bijna talent van het jaar, hè? bij de sportverkiezingen. Ja, daar was heel erg teleurgesteld over dat hij het niet werd. Ja, maar dat, dat werd de BMX'er die ja. onze medaille ja. had gewonnen. ja. ja. Ja, we hebben het eigenlijk nooit over een in sport voor. Maar dat komt natuurlijk omdat hij elke week wel een wedstrijdje doet. En wat moet je er verder precies over zeggen? Ja, maar goed. Maar dat... credits dus. Ja, credits. Hem. Kijk, als je zo blijft winnen, dan daar, op een gegeven moment wordt het een bekende Nederlander. Het kan niet anders. En het lijkt me zo'n verschrikkelijk talent. We kijken wel eens naar die beelden. Wat hij allemaal met die, op die motor uitvoert. Dat is ongelooflijk. En hij is pas 18 jaar. Ja. Nee, we zullen nog veel van hem horen. Hij maakt zijn sport wel een beetje saai, hè? want het, hij wint met een minuut voorsprong. <coughs> Ja maar, vrij ja, maar dat is het... Nou, kijk, een coach wil zelf altijd winnen natuurlijk. Maar het nadeel is dat uh, de boel saai wordt. Hè? Ik had, daarom vind ik het zo leuk met de Giro nou, even een klein stapje... dat die skies niet de hele koersen beheersen. Hè? Want dat was saai natuurlijk in de vorige Tour de France. Ja, maar goed, wie weet dat het bij deze Tour de France weer hetzelfde is. Maar in de Giro in elk geval niet. Straks nog meer over die tijdrit. We gaan nu naar ons eerste grote onderwerp. Het Nederlandse voetbal met eerst maar eens de beker, of eigenlijk PSV, bij de kop gepakt. Want het honderdjarig bestaan van PSV zal niet worden gevierd met een prijs in 2013. In dit seizoen, toen was het nog de zomer van 2012, pakte PSV wel de Johan Cruijffschaal. Maar daar denkt nu eigenlijk niemand meer aan, nu Ajax de landstitel heeft en AZ te sterk was in de bekerfinale voor PSV. Een slecht seizoen dus al met al, ook voor de aanvoerder Mark van Bommel. Nee, dat is niet goed genoeg. Uh, we konden drie prijzen winnen, we hebben de eerste gewonnen... en voor die andere twee zijn we tekortgekomen. Of het eerste kwartier ging heel veel mis. En uh, dat had met posities te maken en, en met situaties... waarin de bal net verkeerd viel, waarin je te laat an anticipeert. En, uh, en dat weet je, dat zijn de enigste mogelijkheden... waarin AZ gevaarlijk kan worden tegen ons... zijn de momenten dat je de bal verliest op hun helft... en dat zal dan heel snel uitkomen. Nou goed, dat deden ze twee keer heel goed... En dat zijn dan dodelijke momenten. Ja, Chris, dit was Mark van Bommel over ja. de wedstrijd. Ja. Maar misschien wel symbool voor het hele seizoen. We kunnen nu definitief ook de vinger op de zere plek leggen. Want PSV heeft niks meer te winnen, niks meer te verliezen. Misschien vooral dat laatste. Waar ging het mis dit seizoen? Ja, uh, ik, ik denk vooral... Uh, ja, je kunt er heel diep op ingaan, maar, maar, maar het begint natuurlijk toch bij de sport. En bij het team. Het team wat uh, bij de selectie van PSV. Nou, het was uh, van begin af aan volgens uh, dik advocaat... Nou, niet helemaal van begin af aan. In het begin dachten ze van, nou, het is oké, okay, we, we zijn in balans. Wel we de beste selectie. Wisten ja, we de beste zelf selectie ook. hebben ze ja. ook. Nou ja, in de Eredivisie hebben ze die misschien ook wel. Als je individuele kwaliteiten bij elkaar optelt. Maar ja, het team was het niet. Dat, dat kon je vrij snel zien. Middenveld, tamelijk zwaar bezet. Onderling ging het ook niet goed. En dat is eigenlijk... Uh, dat heeft zich vertaald naar de resultaten. Die resultaten waren bijna voldoende om kampioen te worden. Bijna voldoende om, uh, om de beker te winnen. Zo moet je het ook zien. Ze hebben natuurlijk wel bovenin meegedraaid. Maar ze kwamen net... Net dat beetje extra uh, tekort. Wat uh, in, in iedere sport zie je dat. Het gaat niet alleen om de skills die je hebt. Maar je moet het ook met z'n allen willen. En ook voor elkaar willen, willen doen. Nou, dat zag je daar niet. En uh, dat werd verdomd slecht aangestuurd. Ik vind het uh, door Dick Advocaat. Die heeft daar een grote verantwoordelijkheid in gehad. Ik hoor van hem deze week dat hij dus eigenlijk al, al een half jaar weet dat hij wil stoppen bij PSV. Ik vind dat echt. Dat is niet ja, bevorderlijk? Nee, dat vind ik echt bijna schandalig. En dan, uh, ik, ik vind ook de manier waarop uh, de, de directeur. Sanders uh, gecommuniceerd heeft of eigenlijk niet gecommuniceerd heeft met bijvoorbeeld met de media. Vind ik erg slecht en en nou ja dat allemaal bij elkaar heeft PSV gebracht waar het nu is en dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Want ik uh, ik gun Ajax uh, de derde titel op rij van harte. Echt. Maar het was voor het Nederlandse voetbal uh, erg goed geweest... als dus een andere club even uh, was aangeklopt. Bijvoorbeeld ja. PSV of Feyenoord. Ja, dat had zomaar PSV kunnen zijn. Ja. Want je zei het al, dat scheelde ja. eigenlijk op elk vlak weinig. Ja. Maar mag je dan, dik advocaat, verwijten... dat die um, PSV, dat allemaal los was, niet tot één geheel heeft gesmeed? Of moet je hem de schuld ervan geven dat het zo los loszand is geworden? Want met name in het tweede deel van het seizoen... zaten ook al die incidenten hè, met... Ja. Klopt. Pieters en Lens ja. en van Bommel, die elke week wel ergens ruzie had met iemand. Ja, nee, dat klopt. Dat is wat ik zeg, daar is hij 100% verantwoordelijk voor. Tuurlijk. Hij ja. niet alleen, met zijn team. Ik maar vind vanaf Marcel welke Brans... kant, dat bedoel ik, is, hij, is, is het zijn schuld dat het niet is gelukt? Of mag je hem verwijten dat hij er geen geheel van heeft kunnen smeden? Het zijn twee verschillende dingen. Nou, vooral het laatste vind ik. Want uh, dat, dat moet je doen uh, als coach met je team. En daar is hij totaal niet in geslaagd. En dat had hij, vind ik, eigenlijk uh, uh, van, te, van tevoren kunnen weten. Ik heb op een bepaald moment in deze competitie... een interview gehad met Harry Varay... Uh, groot voorzitter geweest van PSV... Nog steeds heel erg betrokken. Wel een, oude, een wat oudere man, maar nog scherp van geest. En die zei, uh, en die wilde het eigenlijk niet zo in de krant hebben... omdat, nou ja, dat heb ik toen niet gedaan... maar kan het nu onderhand wel een keer zeggen. Maar die zei, wat, wat ook van belang is bij een club als PSV... dat is de cultuur in de kleedkamer. Die cultuur in de gemiddelde kleedkamer van de eredivisie... is echt veranderd. Niet verslechterd, niet, ook niet verbeterd. Die is echt veranderd. Er zitten andere letterlijk andere culturen zijn binnengekomen. Dat moet, je, dat, dat moet je op elkaar afstemmen. Daar moet je mee aan de slag. Dat hoort bij je werk als, als club, als leiding, maar ook als coach. Maar dat een, een en, selectie veel culturen in zich heeft... Ja. dat is toch al decennia lang? Dat, nou, ik weet eigenlijk niet of het al decennia lang zo... zo het, het, het, het is in ieder geval iets van de laatste tien jaar... Dat, het, dat die invloed daarvan erg groot is. Je hebt altijd wel een paar buitenlanders gehad. En ik bedoel, dan hebben we het niet over Scandinaviërs. Nee, nee, maar nee. dan heb je het echt over mensen... Die, die gewoon nou, een andere opvoeding, andere, andere. Maakt niet uit, die gewoon anders zijn. Geeft ook helemaal niks, Kun je er beter van worden. Maar je moet je wel afvragen he, van als je dan een groep samen hebt gesteld, gaat gaat dat allemaal werken met elkaar? Ga, gaat uh, gaat Piet voor uh, Mark van Bommel werken? Gaat hij zijn best doen? Ja. Dat dat hoort erbij. Nou en dat ja, dat dat is dat kan ik bijna boos om worden. Ja, was, vond, uh, uh, want dit vond al niet van raar, dus, Wat je hier nu? Nou, ja, die zei. Ik vraag me af of ze daar <coughs> wel eens goed op gelet hebben, of dat al, of, of dat nou he, wordt dat goed aangestuurd. Zo'n vraag opwerpen is hem eigenlijk ook al beantwoorden dan. Hij had daar twijfels over. Ja. En ik ook. Ja. De twee andere heren hier aan tafel zijn van huis uit coach. Jeuken jullie handen als je ziet hoe dat bij PSV dan misgaat. Nou, Zulk even. goed materiaal en zo ja. weinig resultaat. Nou, dat is zo. Maar als ik in mag gaan op die cultuur... Ja, zeker. Ja, jij zegt ook verschillende culturen zijn. er. Uh, Chris zegt... Um, het, culturen zijn veranderd en dan moet je meegaan. Daar ben ik het niet mee eens. Je hebt een kleine groep... En ik denk eigenlijk dat die coach van het begin af aan... zijn eigen cultuur moet maken. Zijn eigen normen en waarden. En daar moeten de spelers zich aan aanpassen. Dan heb je ook niks meer met cultuurverschillen te maken. En die normen en waarden moeten van, van heel erg hoog niveau zijn natuurlijk. En dus ik vind dat... En ik zou van het begin af aan zeggen, jongens, ik ben de cultuur... Ja. Robin, weet je het eens? Nou ja, goed, kijk, je kan het op verschillende manieren doen... maar ik denk wel dat je uh, toch wel dat je kan stellen... Uh, zonder dat je alle ins en outs kent... Uh, dat er wel een gebrek aan leiderschap is in Eindhoven. Zowel uh, op directieniveau als in de kleedkamer. En uh, wat, ik, wat mij heel erg tegen de borst stuit, is... dat je uh, continu hoor ik dat ze mij de schuld geven aan die verdedigers. Ja. En continu hoor ik maar van ja, de verdedigers zijn zo slecht. En ze wijzen maar naar een ander. Gisteren hoorde ik het Mark van Bommel en de advocaat weer zeggen. Ja, we weten al wat, de, uh, wat er aan de hand is. Dan denk ik, ja, doe er dan wat aan. Hè? Ja, ja. Want of je koopt vier goede verdedigers, of twee goede verdedigers... of je probeert ze beter te maken ja. op de training. Ja. En je kan niet continu wijzen. Want die, die spelers, of uit welk land ze dan ook komen... die horen en die voelen ook dat er geen vertrouwen is. Nou, dat is killing natuurlijk voor, ja. voor spelers. Als er geen vertrouwen is vanaf van, van, van je coach... Ja en dat je opgesteld wordt omdat er niks anders beter is. Weet je, dat is eigenlijk ongelooflijk. En dat, dat, de, de gebrek aan zelfkritiek eigenlijk, zo noem ik het maar... zowel bij advocaten als bij Van Bombe als bij meerdere spelers... dat vind ik schrijnend. En daarnaast wil ik nog benadrukken dat... er wordt elke keer maar gewezen naar die verdedigers... Maar die middenvelders en die aanvallers, die dan op papier zo goed zijn, hebben die dan zo goed seizoen gespeeld? Noem mij één speler die een geweldig seizoen gespeeld heeft voor PSV. Ik kan ze niet nee, bedenken. Alles bij elkaar hebben ze wel meer dan honderd doelpunten gemaakt. Ja, maar in de noem divisie. nou eens één speler dat je zegt: van nou, die was dit seizoen fantastisch. Noem er maar één. Ja. Het feit dat jij nu na moet denken, is al een teken aan de wand. Weet Lens, je, dat merk ik, ja, ik dus bijna niet te zeggen. Ja, maar... nou ja, ja. die zou ja, Lens wel... vind ik ook zo'n voorbeeld van een jongen. Zelfs. Zelfs als hij een doelpunt maakt, heb ik nog wel eens het idee dat hij niet blij is. Misschien vergis ik me daarin, maar dat, dat is in, in het hele scala van dingen wat er rond PSV zichtbaar is. Zie je, zie je dat dan ook weer? Het ja. ja, ja, lijkt denk, een goh, beetje een houding. Of is dan eigenlijk het allesoverkoepelende woord sfeer? Er, nou was er ja. helemaal geen sfeer daar? En is het daar misschien wel gewoon misgegaan? Ik denk uh, dat er heel weinig sfeer was. Uh, heel weinig... Uh, uh, ja. Smeerolie onderling. Hoe moet je het noemen? D was er was niemand die, die de boel uh, samen wist te brengen. En dat, uh, dat heeft ze zwaar opgebroken. En dat, ik bedoel, dat hoeft voor mij niet altijd de trainer te zijn. Hoor. In dit geval ja. het, uh, li liefst wel, maar het kan ook uh, het kan een speler zijn. Het kan een, uh, een, een teambegeleider zijn. Ja. Ik, ik, of de ik, directie. Jij zegt in je column gisteren de, nog, ja. even kijken of ik dat dan goed kan citeren, dat de directie van PSV Zichzelf de discussie moet stellen, ja, vind ik wel. Ja, als, als je als je een resultaat als dit uh, behaalt, en en je kijkt naar hoeveel geld ik weet het niet uit mijn hoofd meer hoor, maar hoeveel geld je erin gestopt hebt, ja, dat is toch gewoon slecht. Kijk, ik weet heus wel dat Tini Sanders fantastisch gesaneerd heeft en en en en dat dat ook nodig was en zo, maar dit resultaat in het jaar dat je, dat je 100 jaar bestaat, kom op, dan dan moet je. Je hoeft voor mij niet eens meteen op te stappen. Maar, maar, maar zeggen ze een keer dat je het verkeerd hebt gedaan. Of bellen ze een keer terug als wij bellen of zo. Weet je wel, die directie is ook totaal niet bereikbaar uh, voor ons. En dan gaat het niet om mij persoonlijk. Maar je communiceert via de media. Die media zijn niet belangrijk op zich. Maar wel als schakel met je publiek. Nou joh, ze zijn nergens te zien die mensen. Nou als je het over cultuur hebt. En de PSV cultuur die is zo veranderd is. Dan heb je het meteen over de directie natuurlijk. Want die moet de cultuur handhaven of een cultuur maken. Ja. Nee, en dat ja, en is kennelijk dan... niet gebeurd. En dat is een proces van niet alleen dit seizoen... maar van de afgelopen ja, jaren. Dat dat we het is het, natuurlijk, hè, als we die, al die gedrag, gedragsproblemen uh, zien... Ja. van het laatste half jaar. Ja. Dan kan je al nagaan dat het het gevolg is van een lang proces... die misschien al vorig jaar, maar in ieder geval het begin van dit jaar... Nou, voor een coach is het heel belangrijk dat hij heel snel dat onderscheidt... en heel snel hard ingrijpt. Het was op een gegeven moment niet meer te stoppen. Ja. En dan... De coach is daar verantwoordelijk voor, die moet dat zien en ingrijpen. Maar als dat niet gebeurt en cultuur zo'n belangrijk woord en begrip is in de hele organisatie, moet een, di een directeur dat natuurlijk doen, een algemeen directeur. En dan is er weer gebeurd, wat jij net zei Chris, dat die weer op anderen wijst. Ja. He? Dus het gebrek aan zelfkritiek, dat is verschrikkelijk. Dus wat zou er nu moeten gebeuren bij PSV? Ja, Chris, jij was duidelijk in je column. Ja. Is dat het? De, de eerste directie maar eens bij zichzelf te raden gaan en dan. Een organisatie helemaal opnieuw opbouwen? Ja, ik zou uh, ja, dat zou ik zeker. Ik zou eerst bij elkaar gaan zitten. Ik zou mensen erbij roepen die nu één uh, voor één voorzichtig hun vinger opsteken. Er uh, is natuurlijk een iets aan de gang rond, uh, rond PSV. Waarom zou je niet uh, tegen die mensen zeggen en, uh, en Hans van, Breuke, van Breukelen zit daarvan in de Raad van Commissarissen? Ik begrijp dat hij bezig is met, met uh, het, althans te proberen, om mensen dicht naar PSV te halen, om, om, om, ja, om in ieder geval met elkaar van ja. gedachten te wisselen. Ramond Waterreus. Ja. wil het zo, ik heb er mezelf over gebeld vorige week. Hiddink, ja, die komt niet iedere week naar Eindhoven toe, zo is het niet. Maar die, die, die staat wel achter dat initiatief van Van Verbreukelen. Nou, ze zijn er meer te noemen. Ik denk, als je op een normale manier je, je, je oud topspelers benadert, dan willen dan wil die je best hebben. Maar geef dat signaal eens een keer af. Maar het omgekeerde gebeurt daar gewoon. En dat, dat is slecht. Dus ik zou. Als ik als ik in die directie zou, zou ik zeggen, nou weet je wat, we gaan bij elkaar zitten. Wat zijn nou de gevolgen voor dit slechte seizoen voor PSV? Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het aantrekken van nieuwe spelers. Een paar jaar geleden was het zo dat spelers als ze konden kiezen tussen PSV en Ajax... wilden ze naar PSV, want ja. daar ging het goed. Daar werd men steeds ja. kampioen, daar was het leuk. Dat lijkt nu compleet omgekeerd. Ja, dat is zo. Aan de andere kant, uh, de factor geld zal ook altijd een rol spelen. Dus wie, wie een hoop betaalt, nou, daar gaan die spelers uh, Dan komt maar heen. het toch. Hmm. Of gaat die al naar Ajax? Nee, ik denk... En Van Ginkel ook. En... Ik, ik, ik volg dat via mijn collega die altijd Ajax doet, Dennis Jansen. En, en ik heb het idee van, nou, die gaat die gaan naar Ajax toe. Waarom? Ja, die spelen Champions League. En van PSV weet je dat nog niet. He, die kunnen zich kwalificeren, maar dat, dat is ook een, een helft job. Dus uh, ik denk dat hij daarom naar Ajax zal gaan. Maar, ja, maar zo'n seizoen als nu, dat kan ook ergens goed voor zijn. Hè? Stel nu voor dat ze bij elkaar gaan zitten, dat ze, dat ze de boel proberen op te lossen. Dan kan er ook iets ontzettend gedrevens in, in zo'n club varen. Van ja, potverdikken, nu gaan we het doen. Ja. Kan ook. Is dat, dat, dat, dat we betreft... bij de coaches hier naast mij beter dan ik. Dat, dat, dat kan voor een sporter werken, toch? Zeker, ja. Ja. ja. Maar goed, dan moet je wel de intentie ja. hebben. Met die ja. intentie die gesprekken aangaan. Ja. Nee? En... Je bent nu aan het reageren, het is een reactie. Ja. Hè? Terwijl jij had het net over Ferguson, ja. die al uh, ervoor aan ja, het anticiperen ja. is. En ja, dat Fur is een groot verschil. Ferguson doet dat. En en dat verbaast mij, dat, ik ga altijd naar bestuurders toe. En niet naar de coach, omdat die gewoon een werknemer is. Bestuurders, het typische van bestuurders en hoge posities is... dat die op lang termijn moeten nadenken en moeten anticiperen. He, dus in de goede tijd, ja. zelfs in 2006, had men al in 2013 ja. moeten denken. Ja. Nou, dat is niet gebeurd. Dus als je nu gaat reageren, moet je. Als het ja. op een positieve manier gebeurt, is goed. Maar het gaat je een aantal jaren kiezen. Dus een hele grote vraag wordt voor PSV niet nu wat ze nu doen en wat ze tegen 20 gaan doen. Maar wat gaat er volgend jaar en dat jaar erop gebeuren? Ja. We hebben nog heel kort wat het nieuws. Gio Lippens, heb jij nog laatste nieuws uit de Giro? Uh, in ieder geval het nieuws dat uh, Nibali bezig is aan een goede tijdrit. Hij heeft uh, snel gereden over het allereerste gedeelte. Maar je merkt toch wel dat de klappen gaan vallen in het tweede gedeelte. Want Cadel Evans, die zo goed op weg leek, die is dat nu niet meer. Hij rijdt de achtste tijd vlak voor de laatste klim. Geest daar trouwens tiende. Langs de Op één. Morgenmiddag kwart over twaalf, een goed nieuwe perstribune.